De Arabische Liga begint vandaag aan een driedaagse topconferentie in Bagdad. Het is voor het eerst in meer dan twintig jaar dat de Liga in Irak bijeenkomt. De Shiïtische premier al-Maliki hoopt dat hij kan laten zien dat zijn land weer redelijk normaal functioneert. Er is veel geld gestoken in het opknappen en extra beveiligen van Bagdad. Hoog op de agenda van de conferentie staat het geweld in het buurland Syrië. Veel woningcorporaties kunnen de aangekondigde huurverhoging voor zogeheten scheefhuurders waarschijnlijk niet uitvoeren. Doordat de Belastingdienst niet genoeg informatie geeft. Dat zeggen corporaties en particuliere verhuurders tegen de NOS. De inkomensgegevens zijn nodig om te bepalen van wie de huur omhoog moet. De Belastingdienst erkent dat er problemen zijn. Zo kan de fiscus geen informatie geven over het inkomen van mensen die geen aangifte doen of die uitstel krijgen. Een jongen uit Panama is gered nadat hij 26 dagen op de stille oceaan had rondgedobberd in een stuurloos bootje. Hij was met twee vrienden gaan vissen en kreeg een motorpech. Ze konden een tijd overleven dankzij hun voorraad vis en water, maar daarna overleden de twee vrienden aan uitdroging en zonnesteek. De 18-jarige Panamees redde het wel, vermoedelijk dankzij een flinke regenbui. Hij werd ontdekt door een visser in de buurt van de Galapagos-eilanden ruim 1000 kilometer van Panama. Het weer. Eerst een lokale mistbank of laaghangende bewolking. Daarna overal zon. Het wordt 12 graden op de wadden tot 18 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 27 maart. Goedemorgen. Plegers van ernstige delicten kunnen na het uitzitten van hun straf levenslang in de gaten gehouden worden. Dat wil althans staatssecretaris Steven van Justitie herstuurt vandaag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. En legt straks uit waarom hij dat wil. Reacties op dit plan komen van Jeroen Recour van de Partij van de Arbeid en de directeur van de reclassering in Nederland, chef van Gennep. Verder, de aanpak van het scheefhuren door het kabinet verloopt moeizaam, uiterst moeizaam. Wie teveel verdient, zou moeten verhuizen uit goedkope huurwoning. Maar de Belastingdienst krijgt de inkomensgegevens niet goed in beeld. Gert-Jan Dennekamp vertelt daar meer over. En we vragen aan Betty de Boer van de VVD of zij nog wel vertrouwen heeft in de kabinetsplannen. Het laatste nieuws over Dominique Strauss-Kaan krijgt u van onze correspondent Ron Linker. Boekhandel Selectis probeert uit alle machten faillissement te voorkomen. We spreken zo de bewindvoerder Jan Dingemans. En de druk op de onderhandelaars in het Catshuis wordt steeds groter. Hoe ze daarmee om moeten gaan. Vragen we aan hoogleraar arbeidsrecht Evert hulp. Het is vandaag de dag van de laatste automarkt in Utrecht. Marno Remmers is daar vanochtend. Een BMW roept duizenden auto's terug voor inspectie. BMW legt uit. Zo dadelijk wat er mis is. En de Kuip bestaat 75 jaar. Dat en meer. En het Radio 1 Journaal tot half 10. U kunt ons ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl Daders van ernstige gewelds- en zedemisdrijven... moeten voor de rest van hun leven in de gaten worden gehouden. Staatssecretaris Steven van Justitie wil de wet veranderen... zodat rechters het toezicht steeds weer met een paar jaar kunnen verlengen. Soms wel een leven lang. Serieverkrachters en zware misdadigers lopen juist op de lange termijn risico... om weer in herhaling te vallen, zegt Steven. Dat neemt wel progressief toe. Dus de eerste tien jaar na het vrijkomen is er, uh, is er niet uh, veel opnieuw de fout ingaan?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 Blaas uw geloof nieuw leven in, zei Benedictus tijdens de mis. Streef gewapend met vrede, vergevingsgezindheid en begrip naar een betere samenleving. Het is trouwens het eerste pauselijk bezoek sinds 1998 aan Cuba. Vorige week zei Benedictus nog dat het communisme niet meer van deze tijd is. Maar bij aankomst op Cuba verzekerde hij de regering dat ze niets te vrezen hebben van de Rooms-Katholieke Kerk. De paus bezoekt Cuba drie dagen. Veel woningcorporaties kunnen de aangekondigde huurverhoging voor huurders met een hoog inkomen waarschijnlijk niet uitvoeren. Van veel huurders is namelijk helemaal niet bekend hoe hoog dat inkomen is. Dat zeggen corporaties en particuliere verhuurders tegen de NOS. Woningcorporaties en particuliere verhuurders hebben die inkomensgegevens nodig... om de huren van huurders met zo'n hoog inkomen met maximaal 5% te kunnen verhogen. Maar dat lukt dus niet als de gegevens ontbreken, zegt corporatiedirecteur Rob van den Broeken.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 Huurverhoging voor huurders met te hoge inkomen zou per 1 juli ingaan. Woordvoerder van de Belastingdienst erkent dat de dienst niet van alle huurwoningen de gegevens kan geven. Oud-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan wordt door de Franse justitie... formeel beschuldigd van betrokkenheid bij georganiseerde prostitutie. Strauss-Kaan woonde gisteravond een hoorzitting bij. Mocht weg nadat hij 100.000 euro had betaald. Zijn advocaat legde een verklaring af. Strauss-Kaan ontkent volgens hem met klem schuldig te zijn. Meneer Dominique Strauss-Kahn is vandaag in examen voor proxenetisme. Hij zegt met de grootste fermetie dat hij niet coupable d'aucun de ces van zijn feiten en in het bijzonder dat moindre conscience heeft gehad femmes sommige vrouwen die hij heeft ontmoet prostituees Volgens de Franse justitie maakte Strauss-Kahn deel uit van een netwerk dat in hotels seksfeesten organiseert en wist hij dat vrouwen die deze feesten bezochten prostituees waren. Een advocaat zegt dat Dominique Strauskaan zich daar op geen enkele manier van bewust was. De oud-IMF-topman mag van de rechter geen contact meer hebben met andere verdachten in deze zaak die zijn aangeklaagd. Als Strauskaan wordt veroordeeld, kan hij 20 jaar cel krijgen. Vorige maand zat hij wegens dit seksschandaal al twee dagen vast. Het aantal uitgevoerde doodstraffen is vorig jaar met 28% gestegen. Dat meldt Amnesty International. In 2011 zijn volgens de mensenrechtenorganisatie... zeker 676 mensen opgehangen, onthoofd... of op een andere manier geëxecuteerd. Het aantal executies nam vooral toe in het Midden-Oosten... en dan met name in Iran, Irak en saoedi arabië Ook in China zijn volgens Amnesty veel mensen geëxecuteerd. China en Iran... Also. Just simply off the charts. They the two biggest. then you have North Korea, you have Saudi Arabia, and unfortunately you have the United States in that group. Strangely enough. In Iran werden tenminste 350 mensen geëxecuteerd, onder wie de iraans nederlandse Zahra Bahrami. Ze werd beschuldigd van drugsbezit en staatsgevaarlijke activiteiten. De Meeste doodstraffen worden uitgevoerd in landen zonder eerlijke rechtspraak, al dus Amnesty. Most of these things are happening in countries which do not have fair trial systems to start with. The justice system in Iran, in Saudi Arabia, you know, all of these happen in secret trials. And they invariably also end up targeting particular groups of people, yeah, often those who are politically opposed to the regimes. But also, you know, this case of China, for example, almost 100 percent of those who go into trials get convicted. Tegelijkertijd is het aantal landen met de doodstraf afgenomen met meer dan een derde en dat is goed nieuws zegt Amnesty. I would say if you take the long view it's actually very good news because uh, last year we had only 20 countries execute people in sort of state sponsored Zoals we call it and so that's good news compared to even a decade ago it's a third lower. Volgens Amnesty zitten nog bijna 19.000 mensen in een cel te wachten op de uitvoering van hun doodvonnis. De beurzen in New York zijn gisteren voortvarend aan de week begonnen. Net als in Europa kregen de koersen steun van uitspraken van Fed-voorzitter Ben Bernanke. Die wogen zwaarder dan tegenvallende cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. De president van de centrale bank voerde de hoop op nieuwe stimuleringsmaatregelen. De Dow Jones eindigde 1,2 hoger. De de Nasdaq klom bijna 2 In Azië wordt alweer gehandeld. Japanse Nikkei gaat het ook goed, staat op een winst van 1,8 Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. In Engeland gaan vandaag de kaartjes voor de theatertour 9 to 5 van Dolly Parton in de voorverkoop. Deze musical was in 2009 te zien op Broadway. Nu is het de beurt aan Engeland. En de première vindt plaats in oktober in Manchester. A and to kitchen, a of ambition and and stretch and try to come to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 9to5 was dat van Dolly Part. Het gaat niet goed met Spanje. Spanje dreigt financieel weer in steeds grotere problemen te komen. Het land moet 50 miljard euro bezorgen, bezuinigen. En bezorgen natuurlijk ook om aan de Europese regels te voldoen. Het is voor de Spanjaarden daarom extra zuur... dat er in het land, in het verleden, geld over de balk is gesmeten. Bijvoorbeeld in Castellón in Zuid-Spanje. Daar is een vliegveld aangelegd. Kosten? 150 miljoen euro. Maar een jaar na de opening is er nog steeds geen vliegtuig geland. Ontdekt correspondent Rob Zoutberg. We zijn de snelweg afgeslagen en dan kom je hier bij een rotonde uit voor het vliegveld van Castellón in het, in het uiterste zuiden van Spanje. De Middellandse Zee is hier vlakbij. Het vliegveld van Castellon, Het ging in maart vorig jaar al open, maar nog geen reiziger gezien geen vliegtuig te bekennen. Het lokale vliegveld was de grote droom van de regionale bestuurder hier.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 Voor een beslissing van de anterior president. Een persoon met een de in de provincie. deuren van het provinciaal bestuur van Castellón met Enrique Nom de Dieu. Een van de grote critici van de afgelopen jaren van het vliegveld van Castellón. plan de negocio futuribles. Dit kost dus 300.000 euro. Per maand een vliegveld hebben. We hebben het er staan, want we dachten we bouwen dat vliegveld en dan gaan we huizen bouwen. Dan komt alles eh, in de buurt vanzelf op gang. Dan gaat de economische motor draaien. Het is allemaal niet gebeurd. En we hebben nu dus dat vliegveld dat ons tonnen per maand kost. En ons kost 300.000 euro mensuales om het te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 Een start- en landingsbaan, en tja, die moet dus over. Dat klinkt mooi, maar het is niet zo mooi, want dus ook de start- en landingsbaan is niet goed. Rob Zuidberg over dat vliegveld in Castellon dat tot maar niet in gebruik wordt genomen. Het is uh, 17 minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Filmregisseur James Cameron bekend van de verfilming van uh, Titanic en Avatar. heeft met zijn eenpersoons onderzeeën. Het diepste punt van de oceaan bereikt. U hoorde daar eerder wat over in het Radio 1 Journaal. Cameron bleef een paar uur in opnames te maken van het leven daar. In een telefonische conferentie vertelde hij dat hij een levenslange droom heeft vervuld. This is de uh, the culmination from my perspective of a, a lifelong dream that started back.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 Iedereen die aan de ring van Vuur leeft in de Stille Oceaan, heeft er belang bij om te begrijpen wat hier gebeurt. Anybody that lives around the ring of fire in the Pacific Rim has got a vested interest in understanding what's going on down in these deep trenches. Het is tien voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan schakelen met Mino Remmers die is in Utrecht. En u hoort hem via de telefoon, want hij is er nog maar net mino, want het is daar altijd filerijen. Even wachten, Marcel. No, no this, this car is not for sale. I'm just to work here. Oké. Okay? <laughs> ja, de auto, Je wordt helemaal gek, ga even maar aan dit, Dus Ze willen waardig, alles kopen daar, hè? Daar staan allemaal mannen. Man want car. Echt waar, het is een gekke gekkenhuis. Complete files, dat schijnt hier altijd te zijn. Want de automarkt in Utrecht is in begrip. Maar het is niet mijn begrip, moet ik zeggen. En al in de berm bij de snelweg kwamen ze op mijn raampje tikken of ze niet mijn auto konden hebben. Om een Verkopen. Ja, nou, ik heb hem pas twee jaar. Nou, dan levert hij nog wat op. Ja. Nee, ja, het, het is de allerlaatste keer in Utrecht. En dan zijn ze er hier vanaf. Uh, want hij gaat naar Beverwijk, hè? deze, deze uh, automarkt. Die er elke dinsdag is. En dat komt omdat er dit veemarktterrein. waar geen vee maar wel paardenkrachten worden verkocht. Uh, dat, daar komen huizen. Dus er is lang over geshoebeld. maar nu toch gaan ze richting Beverwijk. waar ook de zwarte markt wordt gehouden. Ik moet zeggen, volgens mij past het wel een beetje bij elkaar. Uh, ik doe mijn uiterste best om op het terrein te komen. En dan gaan we onder andere eens eventjes kijken hoe dat hier gaat met die handel. En ook even spreken met uh, de directeur hier. Hoe ik vind dat uh, straks die vooral Oost-Europeanen allemaal nog 60 kilometer verder moeten rijden richting Beverwijk. Want daar gaat die automarkt. Naartoe. En ik hoop dat ik mijn autootje kan blijven houden. Dat ze er niet onder mijn nagels vandaan halen. Nou is dat er allemaal in ieder geval goed voor betalen, Marno. Ja, dat hou, wel. Hou hem in de gaten. En uh, dan horen we jou met uh, de directeur daar. En ook vast met boze handelaren. Want die zijn helemaal niet blij dat die automarkt naar Beverwijk verhuist. Succes, Marno. Joe. En wij gaan van Utrecht naar Amsterdam. Want voor de tweede keer in 24 uur is er in Amsterdam-Zuidoost... iemand neergeschoten. Matthijs van der Wiel in Amsterdam-Zuidoost.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 En de uh, politie ook is, uh, doet het niets, uh, duidelijk. Uh, als je ziet twee, drie uur later je ziet, dan is het uh, nog een keer laat. Dat is, is uh, niet normaal. De politie ook heeft uh, hier ook niet uh, streng. Er moet hier streng politie zijn. Een agent in Burger zag het gebeuren en sloeg alarm. De schutter is achtervolgd over de drukke markt. En langs het politiebureau er is veel geschoten over en weer...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 Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. Wesley Sneijder krijgt een nieuwe trainer bij Internationale Milaan. Club heeft Claudio Ranieri ontslagen. Inter staat achtste in de Serie A... en is inmiddels uitgeschakeld op het Europees podium. Jeugdtrainer Andrea Stramaccioni. Die vervangt hem voorlopig. Die won zondagmiddag met de junioren van Inter de Champions League voor junioren ten koste van Ajax. En Ajax Spits, goalbein uh, Sigtorsson, heeft zijn rentree gemaakt. Hij deed gisteravond een helft mee met jong Ajax in de wedstrijd tegen jong Sparta. Hij droeg een uh, assist en een goal bij. Sigtorsson kwam afgelopen zomer van AZ naar Ajax, maar hij speelde pas acht wedstrijden. Het eerste door een stressfractuur aan zijn enkel. De Nederlandse hockeyploeg is weer compleet. In januari zette bondscoach Paul van As, steunde Neuyer en Taken Takema uit de selectie. Maar afgelopen vrijdag komt hij daarop terug. De routinier en de strafcorner-specialist zijn opgenomen in de groep... waaruit straks de selectie voor de Olympische Spelen wordt samengesteld. Gisteren trainde duo voor het eerst weer met de selectie mee... in het Wagenerstadion in Amstelveen. En voor Takema was het toch wel een soort van thuiskomen. Ja, ik ben blij dat de eerste training weer erop zit. Ja. Als toproker wil je je meten met de, met de beste uit je sport. Zowel in Nederland, en dat is dan het Nederlands helftal, als, als internationaal. Op, op de podia die er zijn, de wereldkampioenschappen, de EK's, de Olympische spelers. Dus daar, daar wil je natuurlijk heel graag bij zijn en bij horen. En uh, ja, dat was ik niet op dat, op dat moment. En uh, ja, dan ga je kritisch kijken naar jezelf. Van, uh, waar, waar heb ik iets, uh, zelf iets laten liggen? In, uh, misschien tijdens de EK of uh, tijdens de uh, laatste Champions Trophy in, uh, in Auckland. En daar zijn natuurlijk altijd wel, uh, wel punten. En uh, nou, die had Paul natuurlijk ook. En, en daar hebben we over gesproken. Eén uh, op één. Afgelopen, afgelopen woensdag. Nou, dat was denk ik een heel, uh, heel goed gesprek. Nou, het is weer paars en vree. Ook Teun de Noijer deed alsof er eigenlijk weinig aan de hand was. Een incidentje, dat is afgesloten. Het is nu gewoon, gewoon lekker kijken naar de toekomst. En uh, daar, ja, daar heb ik gewoon.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 Half zeven, hier is door ontmengend. Goedemorgen. Staatssecretaris Steven wil dat zware zedendelinquenten levenslang onder toezicht kunnen worden gesteld. Vandaag gaat daarover een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Volgens Steven vervallen serieverkrachters... en daders van andere ernstige zedemisdrijven... vaak pas na jaren als ze niet meer onder toezicht staan... weer in hun oude gedrag. Het Duitse vliegverkeer is vandaag zwaar ontregeld door stakingen. Vannacht legde personeel van het vliegveld Keulen bonnetwerk neer. Later volgden andere vliegvelden, waaronder dat in Frankfurt. Het Duitse ambtenarenbond eist een loonsverhoging van 6,5 procent... maar de werkgevers willen niet verder gaan dan 3,3 procent. Het aantal doodstraffen is vorig jaar met 28 procent gestegen... zegt Amnesty International. In 2011 zijn zeker 676 mensen ter dood gebracht. Vooral in het Midden-Oosten nam het aantal executies toe. Van China zijn geen cijfers bekend... maar Amnesty vermoedt dat daar meer mensen zijn geëxecuteerd... dan in alle andere landen bij elkaar.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 ANWB ah, verkeersinformatie. Er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A1 bij Apeldoorn. In de richting van Amersfoort staat voor Knopend Beekbergen 2 kilometer. En op de A4 richting Amsterdam, al 3 kilometer voor Dorp. A7 vanuit Horen naar Zaandam, daar staat de langste file van dit moment bij Purmerend, 5 kilometer. En op de A12 vanuit Duitsland in de richting van Arnhem, 2 kilometer tussen Westervoort en het Knopend Velperbroek. A28 naar Utrecht, daar loopt het vast bij Amersfoort, 2 kilometer.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 Anonu, Anonu, wat is er nou Anonu aan wifi in een bankkantoor? Word ik daardoor sneller geholpen of zo? Nou, nee, niet sneller. Maar het eventuele wachten bij ABN AMRO wordt wel een stuk aangenamer. Zo kunt u ondertussen bijvoorbeeld uw mails beantwoorden. Of spelen. Ja, dat mag ook. Ja, ik hou wel van Anonu. ABN AMRO, de bank Anonu. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Paus Benedictus is aangekomen op Cuba. In Santiago leidde hij een mis op het plein van de revolutie. En daar waren tienduizenden Cubanen bij. We moeten avanceren. Speciaal voor wat betreft de belangrijkste implementatie van de religie in het publiek van de sociëteit. En tijdens de mis zei de paus dat de religie een onmiskenbare bijdrage kan leveren aan de samenleving. We gaan naar Cuba, naar onze correspondent Marion van Rooijen, die is in Havana. Marion, toen hij in Mexico was, had de paus veel kritiek op het communisme. Hoe klonk hij nu? Wat, wat heeft hij gezegd? Nou ja, het betreden van de Cubaanse bodem heeft hem wel een beetje softer gemaakt. Hij zei natuurlijk dat de regering niets tevreden heeft van de katholieke kerk...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 Nou, die heeft een uniform uh, uitgetrokken en een blauw pak aan gedaan. Uh, trouwens net als uh, als de broer Fidel bij de, bij het eerste paus, van die andere paus 14 jaar geleden. En dat, dat is toch wel heel wat, als ze dat koffie uitdoen, uh, dat uh, militaire koffie. En uh, dit is toch een soort handreiking uh, naar, naar de die paus toe. Uh, Raoul maakte zelf een kleine buiging voor de paus en hij op een heel discreet. ...toen eh, al zijn rokken en de mantels eh, alle kanten opvlogen... Eh, ...in de wind bij het uitstappen van het vliegveld. Waarom streek ze dan zo'n beetje terug over die paus? Nou, Raoul zelf hield een toespraak... ...die natuurlijk weer ging over het Amerikaanse embargo tegen Cuba... ...en hoe Cuba uit recht heeft om zijn eigen weg te kiezen. En wel daarvoor...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 Gaan we naar Birma. Dat land verandert razendsnel. Zondag zijn er tussentijdse verkiezingen... en oppositieleider Aung San Suu Kyi mag meedoen. En niemand twijfelt eraan dat zij ook inderdaad een zetel gaat winnen. Correspondent Michel Maas ziet kleine veranderingen in Birma... die hele grote gevolgen kunnen hebben. Op straat in Rangoon staan nog steeds telefoonkraampjes. Vroeger, als je naar het buitenland wilde bellen... was dit de enige manier. Je gaf een nummer op... En drie minuten later kreeg je verbinding en de absolute zekerheid dat er iemand meeluisterde. Nu belt hier niemand meer, want iedereen in Birma heeft een mobieltje. En dan is er het internet. Overal zijn internetcafés. Kinderen spelen daar hun games, maar het internet kan in moeilijke tijden ook voor andere dingen worden gebruikt. De Burmese generaals merkten dat in 2007. Hoe hard ze het ook probeerden, het lukte ze niet om het bloedbad tegen demonstranten geheim te houden. Het nieuws kwam naar buiten dankzij meisjes zoals dit. Ik haalde veel nieuws en foto's van het internet. en stuurde die door naar vrienden in Burma en het buitenland. Tot twee jaar geleden waren veel websites verboden. Ik luisterde naar de BBC en leerde daar trucs... hoe ik die verboden websites toch kon bekijken. Nu is het internet vrij. Burma is echt aan het veranderen. Tenminste, zo lijkt het. Alle politieke gevangenen bijvoorbeeld, die zijn vrijgelaten. Coco Gia is er daar een van. Hij was een studentenleider in 1988... en heeft sindsdien eigenlijk alleen maar in de gevangenis gezeten. Van 1991 tot 2005... Op 13 januari werd hij vrijgelaten. Hij werd buiten onthaald als een filmster. Zoveel flitslicht, zoveel jonge journalisten. Dat was heel raar. Voor ons. Maar het heeft hem niet van de wijs gebracht. Hij vertrouwt de regering nog altijd voor geen cent. Deze veranderingen kunnen zo weer worden teruggedraaid. Coco G blijft voorlopig dus sceptisch. Maar Birma trekt zich daar niets van aan. Daar gebeurt ondertussen van alles. Aung San Suu Kyi mag meedoen met de verkiezingen. Kranten mogen daar vrij over schrijven. Ja, die ja, die liggen, die liggen. Ja. Ook de toeristen hebben dit nieuwe Birma ontdekt. Zij overspoelen het land met zijn gouden pagodas. Wie niet beter zou weten, zou denken dat alles nu in orde is. Maar misschien is het toch goed om nog even naar Kokoji te blijven luisteren. We zijn nog niet helemaal vrij. Yes, yes, not free yet. Correspondent Michel Maas volgt de voorbereidingen voor de verkiezingen in Burma van zondag. Door haar aardsvijanden Israël en Iran. Een, een nieuw bericht van Israël aan het land. Dit keer geen oorlogstaal, maar een liefdevolle boodschap die zich verspreidt via Facebook en YouTube. En die boodschap wordt ook nog beantwoord. To all the brothers and sisters in Iran, for there to be a war between us. First we must be afraid of each other. For there to be a war between us. First we must hate. I am not afraid of you. I do not hate you. Het is alsof we even terug zijn in de jaren 70. Studenten, een moeder en een vader, een lerares. Ze hebben in het filmpje allemaal dezelfde boodschap. Iraniers, we houden van jullie. We zijn niet bang voor jullie, we haten jullie niet. We geloven niet dat jullie leider voor jullie allemaal spreekt... als hij zegt dat we in oorlog zijn. We zullen jullie land nooit bombarderen. Dus laten we samen een kop koffie drinken om elkaar te leren kennen. We love you. I love you. De campagne is een initiatief van twee grafische ontwerpers uit Tel Aviv. Ze zijn ervan overtuigd dat de meeste Israëliërs tegen een oorlog zijn met Iran. Ze maken zich zorgen over de oorlogstaal van de leiders, die steeds dreigender wordt. Ze begonnen daarom een postercampagne via de social media. Inmiddels steunen meer dan 40.000 mensen de actie op Facebook. Het duurde niet lang voordat er antwoord kwam. Sinds het begin van de actie is er een stroom aan positieve reacties van Iraniërs op gang gekomen. Veel daarvan komen uit het buitenland of zijn anoniem, uit angst voor het Iraanse regime. Maar met dezelfde boodschap. Israëliërs, wij houden ook van jullie. En wij willen net zo graag vrede. Zo is ook weer vrede bij de Nederlandse hockeyers. Twee maanden geleden werden ze uit de selectie gezet. En nu trainen ze weer gewoon mee. Teun de Nooier en taken, taken maar. U hoort ze straks. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis mooi. Goedemorgen Marcel. Morgen. Er staan al 11 files, een dikke 30 kilometer bij elkaar opgeteld. Ik pik eerst even de bijzonderheden eruit. De A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Twello en het knooppunt Beekbergen loopt het vast over 3 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. De A4 naar Amsterdam, tussen Leidsendam en Zoete Wouden door 4 kilometer. En de langste, die staat op de A7 vanuit Horen naar Zaandam, bij Purmerend 6. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is zojuist een ongeluk gebeurd. Bij Rotterdam, bij het knooppunt ter zijn er twee rijstroken dicht. Nog een beetje miste, Dennis, maar dat mag er volgens mij geen naam hebben. Wat verwacht je voor half negen? Um, als al die ongelukken die ik net heb opgenoemd van de weg af zijn... verwachten ja. we gewoon een normale spits. En dat uh, betekent dat er rond half negen ongeveer 180 kilometer file zal staan. Dennis, mooi bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1 Journal. met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, ook uh, kleine files op en rond de Utrechtse automarkt. Maino Remmers is daar. Heb je je auto nog, Maino? Ja, ik heb hem nog, maar dat gaat echt. kloppen ze zo... Op je ruit en dan kijken ze verlekkert. Echt, honderden mannen die verlekkert naar je kijken op dit terrein. Maar nou, dat, is... dat is wel wat voor jou, toch? Ja, het komt me enigszins bekend voor, maar dan blijkt het om een auto te gaan. Oh, niet om mij. En dan schijnwerper naar binnen en ze zien natuurlijk aan mijn nummerbord... hij is pas nog niet eens twee jaar oud. Nou, dat ligt in de markt. Eh, veel Oost-Europeanen. Ze lopen hier rond inderdaad met schijnwerpers... en ze en staan bij het hek al te kijken naar de auto. En dat krioelt hier door elkaar. Maar er heerst ook wel een beetje een klagerige sfeer, hoor ik. Hallo. Hallo. Hoeveel ah. auto's hebt u te koop? Ik heb er nog vijf. Oké. Okay. Ja, en is er een beetje belangstelling voor? Valt allemaal niet mee, meneer. Nee? Nee. nee. U zei net, vroeger was het een knaak. Wat bedoelde u toen? Mark geld. Per plek, per autoplek. Per auto, ja. Ja, ja. En wat betaalt u nou per auto? Plus, minus 50. Ja, vooraf betalen. En hoeveel auto's bent u hier nou gekomen vanochtend? Met vier. Oh, toch, deze vier, die moet u Fijf. dus zien kwijtraken. Fijf. Ja, ja, dat moet, dat probeer ik wel. Ja, ja ik ja. zie een Opel, een Peugeot, Ik zie eigenlijk een Citroën, van alles door elkaar eigenlijk. Rund. U loopt er een beetje omheen en dan komen ze vanzelf kijken en dan noemt u een vast bedrag. Oh, ik hoop van wel. Ja. Of is het nog onderhandelen? Ja, het is altijd onderhandelen. Ik vraag net 1800 en die biedt 800. Duizend minder. Ja, dat slaat nergens op. Ik nee. zeg, wil je vechten? <laughs> ja, ja, ja. Achter mij hangt een bord aan de hal van de veemarkt. De Utrecht Car Market moves on the 3rd of April 2012 to Beverwijk. Beverwijk, ja, daar, is, daar bent u niet blij mee met Beverwijk. Ik ben ik niet blij mee. Ja, dat is een stuk verder rijden. De zwarte markt is dat. En dan, zit, dan zijn we er niet voor hier. Nee. Ja. ja, maar het maakt die Polen natuurlijk niks uit bijvoorbeeld. Hè? Want die lopen hier heel veel rond. Die mensen die hebben duizenden kilometers soms gereden om hier een auto te halen. En dat is niet sinds kort. Dat is al jaren zo. Laat ik even toegaan naar een fragment uit 1991 van het NOS Journaal, televisie. Peter van der Maat, collega, maakte toen een reportage... toen uh, de Polen geen visum meer nodig hadden. En waar gingen ze als eerste naartoe? Juist, luister maar. Het begon vanmorgen al vroeg. De eerste Polen kwamen de grens over. De loop van de dag werden het er uiteindelijk vele duizenden. Met busladingen tegelijk kwamen ze. Het was duidelijk dat ze op dit moment het afschaffen van het visum hadden zitten wachten. Ze kwamen bijna allemaal met één en hetzelfde doel. Well just we just came to see about possibility to buy car, second hand En daarvoor gaan de meesten naar Utrecht, waar morgen de wekelijkse automarkt wordt gehouden. Die möchten die auto's. Hier zijn die auto's, die gebruikte auto's, het was billiger. Dat zijn alle ganz afstandige in Bij de grensovergang Oldenzaal-Autoweg was vandaag één op de twee auto's Pools. Voorheen was zo'n visum nodig om de grens over te komen. Nu kreeg iedereen zonder probleem een stempel. Afschaffing van de visumplicht betekent een eind aan de eindeloze bureaucratische procedures. Anders moeten we een maand of zo wachten. En dat some problemen. En nu is het course much better. Ja, het is uh, eigenlijk uh, niet veel veranderd. Behalve dan dat er naast Polen natuurlijk nog veel meer Oost-Europeanen inmiddels hier uh, rondlopen. Ze zijn hier al schijnbaar s'nachts. Uh, dan overnachten ze hier in de buurt van het tankstation. De viskraam doet goede zaken, dat nog wel. Maar uh, na vandaag is het afgelopen in Utrecht. Dan worden hier huizen gebouwd, is er nooit geen automarkt meer... en zal iedereen nog wat kilometertjes extra moeten rijden richting Beverwijk. Maino Remmers, vanochtend vanaf de Utrechtse automarkt. Nederlandse hockeyploeg dan, die is weer compleet. In januari zette de bondscoach, steun de nooien en Take Takema uit de selectie. Maar afgelopen vrijdag kwam die daarop terug. De routinier en de strafcorner-specialist zijn weer opgenomen in de groep... waaruit straks dan de selectie voor de Olympische Spelen wordt samengesteld. Onze verslaggever Floris van Horen zag gisteren hoe het duo weer meetrainde... met de selectie in het Wagenerstadion in Amstelveen. Hoe vaak heeft Teun de Nooijer de route van huis naar het Wagenerstadion afgelegd? Ja, veel vaker natuurlijk dan de, dan de die je speelt. Hè. Je traint natuurlijk veel meer dan dat, je, dan dat je speelt. Hoe anders is je gevoel dit keer...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 Teun en taken zijn dus weer teruggehoorden bijdragen van Floris van Horen. De verrassing bij de Champions League dit jaar is zonder enige twijfel Apoel Nicosia. De Cypriotische club krijgt vandaag voor de kwartfinale Real Madrid op bezoek. Van 2008 tot begin dit seizoen voetbalde Excelsior-speler Joost Broersen bij Apoel Nicosia. Meneer Broersen, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik kan me voorstellen dat u wel graag had meegedaan in die kwartfinale. Ja, tuurlijk. Ik, de, sowieso, de Champions League is de droom van, van iedere voetballer. Nou, dat heb ik gelukkig uh, op Cyprus mee mogen maken. Maar uh, zo ver komen in de, in de Champions League, dat is uh, dat had ik wel mee willen maken. Ja, waarom bent u daar eigenlijk weggegaan? Nou, dat had met het laatste jaar te maken waarin ik uh, vrijwel niet gespeeld heb. En ik, ja, ik wilde graag weer naar een club uh, waar ik wel zou spelen. Hoe kan het dat ze zo ver komen? Wat, wat zijn de kwaliteiten? Ja, nou goed, het team heeft behoorlijk veel kwaliteit. Uh, dat staat al vast, anders kan je niet zo ver komen. Uh, ze hebben de ervaring van, van drie jaar geleden... Uh, toen we de Champions League gespeeld hebben. Dat, dus het was niet meer spannend. En ze stonden niet meer onder heel veel stress, uh, laat ik het zo zeggen. Ja, voor de rest is het uh, uh, het beleid van de club. Het is heel rustig, heel stabiel. Uh, president die heel rustig is. Trainer die er al uh, 3,5 jaar zit... Dus dat uh, telt allemaal uh, mee. En hoe hebben ze het team opgebouwd? Komen de spelers vooral uit eigen jeugdopleiding of is er van alles gekocht? Nou, op Cyprus is er vrijwel geen jeugdopleiding. Dat, uh, dat is een lastig verhaal daar met de uh, dienstplicht voor, voor jonge spelers. En uh, ze kopen gewoon heel veel uh, buitenlandse spelers, Waaronder voornamelijk uh, Portugezen en Brazilianen. Uh, dat is toch wel de, de kern. En er zijn wel een aantal Cyprioten. Uh, het zijn allemaal internationals. Maar ja, daar speelt er vaak maar eentje of, uh, of twee spelers van. Hm, maar dus ook hier is het een kwestie van geld. Want je moet niet alleen goede spelers kopen, maar je moet ze ook nog vast zien te houden. Want als ze dus zo goed presteren op internationaal niveau, dan worden ze ook snel weggekocht. Ja, dat klopt zeker. Alleen uh, is het op Cyprus zo dat, dat toch wel heel veel spelers uh, gekocht worden zeg maar, op hun cv. En die zijn vaak toch wel wat ouder omdat ze veel ervaring hebben. Dus dat zit tussen de 28 en de 32. Dus dat is denk ik voor clubs in Europa toch niet uh, heel erg interessant. Huh? Uh, als ik kijk naar het Elf van Abwell zijn, zijn er eigenlijk maar twee, twee drie jonge jongens die uh, altijd spelen. En die zijn dan ook al toch midden 20. twintig. Oké, okay, maar goed, je, je kan kopen wat je wil, maar dan moet je er wel een team van smeden. Dat heeft de trainer goed gedaan kennelijk. Ja, absoluut. Ja, ik, uh, ik moet zeggen dat hij behalve op voetbalkwaliteiten ook uh, heel erg uh, scout op, uh, op karakter. En uh, dat er wat Brazilianen lopen, dat, uh, die schijnen wel eens te laten komen. Maar dat laat deze coach uh, niet gebeuren. <laughs> Zit er nog enige kans in tegen Real Madrid? Nou ja, alles op, op kan. natuurlijk niet. Maar op Cyprus hebben ze hele goede resultaten behaald. Ja. En uh, wat dat betreft is het leuk voor ze dat ze de eerste wedstrijd. Uh, uh, thuis spelen en ja, je weet het maar nooit. Het is voor hun een wedstrijd zonder uh, stress. Ze kunnen ervan genieten. En uh, ja, als het maar geen afgang wordt, dan, uh, dan hebben ze het gewoon uh, goed gedaan. Ja, ze hebben het hartstikke goed gedaan, natuurlijk. Veel plezier bij het kijken vanavond. Dankjewel. Joost Broes, dankjewel. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Reizigers op Schiphol hoeven binnenkort niet meer zo lang in de rij te staan. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend. Mogelijk al deze zomer, zomervakantie, zullen de forse wachttijden voor de paspoortcontrole aanzienlijk teruglopen. Tenminste, als een proef met een zelfservice paspoort controlepoortje werkt. Vandaag begint die proef in een vertrek- en aankomsthal. Schiphol wil nog dit jaar ruim met 30 van deze volautomatische paspoortscans gaan installeren. En dat kan de reiziger zomaar een half uur wachttijd schelen. Minister Gert Leers loopt vanavond als eerste door het poortje. Dan moet hij wel een nieuw Europees biometrisch paspoort hebben met daarin een chip voor gezichtsherkenning. Het KLPD controleert sinds een paar maanden met een geldhond in treinen en op stations naar crimineel verkregen geld. Daarmee opent Spits. Doelstelling is het witwassen te bestrijden en criminelen vaker hun geld af te pakken. Een woordvoerder wil niet kwijt bij hoeveel biljetten de hond aanslaat, maar wel dat niet alleen de hoogte van het bedrag bepalend is. De herdershond is nog te kort actief om nu al iets over de eventuele resultaten te kunnen melden. Niet de herdershond, maar de woordvoerder. De windturbine is een goudmijn voor de Drentse boer, schrijft Trouw. Als een boer in de Drentse veenkolonie op eigen grond een mega windturbine bouwt, houdt hij daar minimaal 80.000 euro aan over. Blijkt uit cijfers van het Enschedese bedrijf Raadhuis, projectontwikkelaar voor windenergie. En dat werkt weer nauw samen met 120 grondeigenaren uit de veenkolonie die een enorm windpark willen bouwen in de gemeente Borger-Odoorn. Betaald parkeren is een woekerplant die langzaam maar zeker heel Nederland overneemt. Dat schrijft de pers. Volgens de krant haalde Nederlandse gemeente in 1990 gemiddeld zo'n 60 miljoen euro op aan parkeerbelasting. En wordt dat dit jaar naar verwachting ruim 10 keer zoveel, 615 miljoen euro. En de stijging komt niet alleen doordat parkeren steeds duurder is geworden, maar ook omdat er steeds minder gratis parkeerplaatsen zijn. Volgens de pers zien wethouders in het betaald parkeren... de ultieme methode om het gat in de begroting te dichten. En volgens het Financiële Dagblad zetten de beleggingsmarkten... duidelijke druk op de onderhandelingen in het katshuis. Het renteverschil met Duitsland loopt op. En internationale obligatiespecialisten... beoordelen Geert Wilders steeds vaker als een politiek risico volgens de Duitse verzekeringsgroep Allianz... bespeelt Wilders graag de populaire thema's. En dat maakt het zo moeilijk impopulaire populaire maatregelen te nemen... zegt Allianz tegen het FD. Ze zien de kans op nieuwe verkiezingen toenemen... en dat betekent dat er maandenlang niet wordt ingegrepen. Rutte moet met een overtuigend plan zien te komen... Om het begrotingstekort aan te pakken. Lukt dat niet, dan zullen de financiële markten concluderen... dat dit een zwakke regering is, concludeert een analist. ND66 vindt de wet die gemeenten verplicht... gratis huwelijken te voltrekken volkomen uit de tijd... dat. Metro. Gemeenten lopen zo miljoenen euro's mis en daarom wil D66 deze mogelijkheid afschaffen. Het gratis huwelijk was oorspronkelijk bedoeld voor de minima, maar het is in de loop der tijd veel te populair geworden. De regeling voor het gratis huwelijk stamt uit de tijd dat een huwelijk een sociaal-culturele verplichting was. Maar dat is niet meer zo.